Wij beginnen met Friedrich Nietzsche. Pagina 8. Het vers 23. Zo we hebben net gezegd zie hoe de Zoger vervlochten is eigenlijk... met wat wij leren ook in Brieke... het ene helpt de ander... maakt eigenlijk... één studie... één geheel. Dus... in het werk wat wij doen... is altijd die twee fasen. De eerste fase... Met de, in het werken met de klipa... met de, met de onreine krachten in onszelf. En dan onreine... eigenlijk wij spreken van... De wens om te ontvangen voor zichzelf. Te, we te werken met onze wens om te ontvangen voor zichzelf is, de eerste fase is om telkens een stukje te overwinnen van het kwaad in ons. Maar overwinnen van het kwaad betekent nog niet, zoals we dat geleerd, het betekent nog niet dat wij van een vijand een vriend maken. Want wij plaatsen hem als het ware onder bewaking of in een gevangenis. Net zoals men doet met een krijgsgevangene. Maar hij wordt daardoor nog niet een vriend. En hij heeft een reclassering nodig. Ja. Zoiets. Zo ook in het geestelijke werk. Eerst moet je overwinnen overwinnen betekent en zoals we dat hebben gezegd ook in de zoger, man doen opstegen naar de eerste keer alleen om gogemaat te ontvangen zonder chassadim daarmee overwinnen wij natuurlijk overwinnen wij de klip want, wij, eerlijk, want dan stegen wij op uit de klipoot van onder de chassadim maar alleen maar één keer alleen maar naar de, wat wij noemen het de zon steekt op met onze man naar hier. Gochma is er, maar geen gesediem. En daarom heet het uh, dat daar vrees zit. Ja, dat is vrees zit wel na, na zo'n overwinning zit een vrees. Ja, want die vijand is wel overwonnen, maar nog springleven. Ja, het is het is vijand dat in mij was die in mij was ja, mijn, mijn wens om te ontvangen voor mijzelf die kan ik niet kapot maken want het is een deel van mij dus dan heb ik, dan heb ik in mijzelf op dat moment eerst well, eerst zo so, hoe, hoe gaat het eerst hoe de mens eerst als hij nog niet werkt aan zichzelf dan zijn goed, goede kant is helemaal niet ontwikkeld. Dan is hij net zo, voelt hij zichzelf net die vol van zichzelf. Wat betekent hij is vol van, uh, als het ware, hij leek dan op een koninklijk van kwaad. De wens om te ontvangen heerst in hem volledig. Daarna gaat de mens, als hij ontwakker wordt, ontwaken wordt. Dan verkreeg hij dan het gevoel binnen zichzelf dat hij twee koninkrijken heeft. Eerst het goede, en de ene is het goede en de andere is het kwade. Ja. Boven de gazet zoals wij noemen dat het goede, dan de mens wil het goede doen. Maar onder de gazet is het een kwade koninkrijk. Maar dat is allemaal één mens. Dus de bedoeling is om die twee koninkrijken te verbinden of twee delen, twee Graafschappen of zo te verbinden in één koninkrijk. Twee antagonisten, ja, twee rebellerende, twee met elkaar vechtende en elkaar hatende graafschappen te, te verenigen in één koninkrijk. Maken één koninkrijk. Dat is de hele, de, de bedoeling ook van het leven van de mens. Hoe? Dan, nou, wij, men leert ons, dat eerst moeten we zo zorgen dat één graafschap, of oh ja, één deel van de koninkrijk, als het ware, overwint het andere eerst. Maar daardoor heb je nog geen eenheid in, de, in, het, in, het, in het geheel, in het hele koninkrijk. Ja? Dan betekent het, net zo precies hetzelfde was het in Israël. In het land Israël was het precies hetzelfde. Israël was ook verdeeld, werd verdeeld ook, ja, door, vanaf, na de Salomo, na Salomo werd verdeeld door zijn zoon en verder ging het werd verdeeld in twee koninkrijken, ja of niet? Noorden en het zuiden, twee koninkrijken. In Amerika was het ook zo, twee koninkrijken, twee, noorden en zuiden. het zuiden, Is altijd zo, dat komt van het geestel van de geestelijke. Dus eerst, daarna eerst, een overwint de ander. Dat, dat sterker is, dat moet het goede zijn in de, in de mens. Je overwint het kwaad in de mens. Maar het, het kwaad blijft nog kwaad. De wilde is nog niet, daardoor wordt niet, gaat nog niet vrijwillig dat uh, uh, met hart en ziel werken voor eenheid. En dan moet nog, en daarom bestaat nog een vrees. Dan moet je dan bewakershouden hebben, dus dat is ook in de mens. Er bestaan allerlei vormen, allerlei masachim, masach, voor dat, scherm voor dat. Ja, want the de djinn right, kan eruit, altijd eruit komen. Je moet altijd zorgen, je moet altijd voorzichtig zijn daar, eh, dat, dat, dat, dat. Totdat tot tot jij hem transformeert helemaal in het goede. Dat heet één eh, keer uit liefde. Daardoor gaat in de mens liefde worden. Maar dat is niet zomaar liefde, naïeve liefde, of krachteloze liefde. Dat is de liefde van Jezus. Dat is wat Yeshua ons geeft aan hoe, wat, die, wat liefde is. Dat is pas dan wanneer en boven de geze, en onder de geze allemaal werken omwille van het geven. Boven de Geeft omwille van het geven. En onder het middel van onze middel. Die ontvangt omwille van het geven. Mondjesmaat via de middelste lijn. In alle bescheidenheid. En nou, dat, is, dat, je, dat is de correctie. Alles wat Yeshua ons vertelt. Is deze manier. Om te komen eerst. ...boven het verstand... ...daar vrije keuzen... ...te doen... ...en daaruit trekken... ...het goede... ...naar beneden. En het goede brengen naar beneden... ...betekent niet alleen in de ketter blijven... ...maar blijven het goede... Naar, ...helemaal naar beneden... ...tot aan de jesod... ...brengen, maar goed spreken we niet... ...maar ik kan, maar tot aan de jesod... ...moeten we brengen het goede... En daardoor bewerkstellig je dat jij krijgt dan een koninkrijk, een, een, een hele een koning een ondeelbare koninkrijk. Het hele, alle, en benut je alle scheppende krachten die in jou zijn. Dat is de hele clue. En daarvoor, daarvoor hebben wij. Die twee krachten die van het heelal. heilige en onreine krachten. Alles, alles is, is geweldig. Dus dan altijd danken voor die onreine krachten die er zijn. Want zo, zonder het op de achtergrond te zien, die onreine krachten, kan je niet komen tot het heilige. Daarom... Zoals men dat vertelt over Magdalena. Ja, dat zij eerst een prostituee was. Ik weet niet hoe dat allemaal zit. We zullen het leren hier. Magdalena, het, het is een. Komt naar Hezat in een Hebreeuwse andere naam. Uh, we zullen het leren. Magde. We zullen het leren hoe dat. Maar door. Men, men laat het zien dat het is net als mal goed. Van een reine kracht. Eerst. Maar goed, die dus eerst um, onreine dingen heeft en zichzelf zuivert en wordt dan heilig. En zo Magdalena is ook heilig geworden. Ja, als voorbeeld van... En niet een uh, vrouw van goeie, goeie, goede huizen, ja, hoe zeg je dat? Een vrouw van goede huizen, dat zij opgevoed wordt door... Als, een brave vrouw en weet weinig van. Wein, beleeft niet dingen in zichzelf die. Um, zonde opwekken enzovoort. En niet werkt aan zichzelf, aan, aan die zonde, zonder gedachten, zonder uh, wensen, etc. Want ook al die zonde komt allemaal van de schepper. Duidelijk. Hoe dieper je valt, dus te hoger kan je, je steken. En dat is, dat is wat de Schepper graag wil, dat wij weten dat wij doordrongen worden, dat wij zelf niets kunnen. En dat zien we allemaal in de hele heilige boeken. Moshe wilde niet en kon niet gaan, het volk is naar, naar Egypte trekken om het volk te redden, herinner hij zei, ik kan niet, ik heb geen mond. Via mijn mond, mijn mond is niet goed. En dat is mijn mond, is B. Ik kan niet lichten. Ik kan dit, ik ben helemaal impotent. Ik bedoel, qua krachten. Uh, ik kan niet geestelijk, ik ben ik helemaal krachteloos. En als wat Hashem zei tegen hem, ik ga mee. Dan. En zo moeten we weten dat samen met Hashem, en hoe we naar Hashem, Hashem erbij betrekken. Alleen door het betrekken, door komen tot Yeshua. En dan kunnen we ook Hashem erbij betrekken. Dat weten we. En op die manier kunnen we wel dag in dag uit vooruit gaan. Elke dag, want elke dag komt weer een nieuw iets extra wat we moeten corrigeren. En weer overwinnen. En weer overwinnen. En op die manier de kracht ontvangen. Om dat wij, waardoor wij bestendig worden om niet te zonder. Maar de zonde zal blijven voor, voor onze ogen staan. De zonde, bedoel, dat pakket van wensen die wij hebben, blijft, blijft tot de laatste snik blijven, blijven behouden. Heellijk. Want anders zouden wij, zouden wij ook verlost worden van... ...van de wensen, de wensen komen... ...van de schepper, ja, de wens om te ontvangen... ...is... ...dat is de, dat is de schepping. Dus hoe kunnen we dat iets wat de schepper... ...heeft geschapen, hoe kunnen we dat... wegpromoveren? dat kunnen we niet doen. Maar... ...jezelf op te bouwen... ...een nieuw lichaam opbouwen... ...het geestelijke lichaam betekent de wens om te geven... ...iets wat er niet... ...geschapen was. Dat... Iets, iets wat wij moeten in ons steeds opbouwen. En dat is wat wij leren in de brief. Uh, we keren terug naar de tekst. Hij had ons gezegd: uh, Ja, dat op die dag. Op die dag van het oordeel zullen velen zullen zeggen tegen mij in, in het vers 22. Adoni, Adoni, heer, mijn heer, mijn heer, hebben we niet in jouw naam enzovoort, so dit en dit en dat en dat. 23. We as, en, bam, de volgende regel, mi olam loyadati et Surumi meni polei aven. Punt 23. Als een ebam, dan zal ik hen, alten, zal ik hen antwoorden. Zeggende Leimor. Mio laam dati, nooit heb ik jullie gekend. Surumi weg van mij. Polei aven, zij die, jullie die. <tog> uh, ...of <tog> zij die... Uh, ...doen... ...zonde, zonde plegen. Of onrecht, beter te zeggen. Arwen is onrecht, zij die onrecht doen. Onrecht is ook zonde. Zie je, wat betekent dat? Het mondje zegt, wij zijn zo, wij... ...wij richten ons aan, ja... ...wij zeggen, en heren, heren, wij zeggen, Yeshua, wij roepen jou aan met onze monden, maar het hart is er niet. Daar gaat het om, het hart moet aanroepen, Yeshua niet, wat men zegt, zo woorden alleen op al die bijeenkomsten. Het moet in een klein kamertje zijn. Waar niemand jou ziet. We zullen het erg goed leren bij Yeshua. Hoe dat gaat. En dan aanroepen. De naam van Hashem. En in de naam van Yeshua. Ja? En dat is wat hij zegt. Want hij zegt. Waarom zegt hij dat? En ik zal hem zeggen. Zegt hij. Ik zal hem antwoorden. Dat ik heb jullie nooit gekend. Betekent kennen. Betekent hard kennen. En niet het mondje. mond kan alles zeggen. Maar ik heb jullie nooit gekend. Betekent. De schepper ook Jeshua. Horen alleen het hart van de mens. En niet naar woorden. En dan zegt hij dan. De weg van mij. Want. Jij, rein, jij overeenkomt met mij. Niet naar eigenschap. Ik heb niets gemeenschappelijks met jou. Wat kan ik. Jou geef. 24. Zie je het. Ook Yeshua kan nie, is niemand. Is, is niet opdringerig. Absoluut niet. Yeshua want er bestaat een wet. Geen geweld in het geestelijke. Ook Yeshua. Komt nooit bij iemand. Op aandringen. Alleen de mens moet. zien dat in dit opzicht. Is het geweldig iets wat ik. Uh, wat mijn religieuze uh, christelijke broeders, ook bedoel, priesters, nooit no, er mij eens zijn. heb ik met hen een probleem in gesprek dat ik zeg dat Yeshua, goed opletten, het is it, nieuws wat ik zeg, wat bij mij opkomt, dat Yeshua was elitair. Yeshua is elitair. En de Kabbalah is elitair. Elitair betekent in de goede zin. Niet een elitair. Dat we hebben ook vorige keer gezegd. Dat ik jou zeg. Dat ik jullie zeg. Dat uh, elitair betekent dat jij ook jezelf ook ziet. Als iets belangrijks. Dat we hebben dat we vorige keer ook al gezegd. Dat wij zeggen nou je moet weten dat niemand. Ja dat niemand is goed. En uh, laat staan dat wij. Iemand die kabalen leert. Die weet uh, misschien meer dan anderen, dat wij absoluut niet deugen, we absoluut niets goeds hebben. Duidelijk. In elke groep meent dat zij iets goeds hebben. Wij weten absoluut dat wij dat niet hebben. Kunnen we dat zeggen over elitair zijn? Ja? Elitair in de zin dat men moet opstegen naar Yeshua. Duidelijk. Men moet niet dat Yeshua komt bij iemand zelf. Dat kan niet. Begrijp je dat? Yeshua komt bij niemand zelf. Een mens moet zich verheffen naar Yeshua. Want zo is de wet. We hebben dat ook geleerd. Van boven komt niets naar beneden als men van, als ben, van beneden niet wordt opgewekt. Want als iemand is niet hier niet opgewekt voor het goede. Hoe kan dan Yeshua komen naar hem? Hoe kan dan de kracht van het geven komen naar de kracht van het ontvangen? Wat zal er van worden? Dan zal de, de klieg die ontvangt, zal het ontvangen dat wat van boven het goede komt. Voor het kwade, ja, dat zal komen naar de kliepot, in behoefte van de kliepot. Dat kan niet. Van boven geeft men alleen, het steekt noodzakelijk, alleen wat uh, van toepassing is naar regenschap. Wat, wat overeenkomt naar regenschappen, uh, omwille van het geven. Dat en dat aan die, die persoon, aan die toestand van de mens, geeft Je En niet anders. Dus is dan betekent dat Yeshua elitair is absoluut. Het is niet horizontaal. Het is niet wat, wat uh, religie ons zegt. Dat Yeshua is voor iedereen. Natuurlijk is voor iedereen. In de moet je opstegen naar Yeshua. Het is net als piramide. Kan je you voorstellen jezelf nu in een piramide? Ja, yeah? piramide. En als je, dat, als je kijkt naar een piramide, dan, dan, als je kijkt naar een piramide, dan kan je optekenen voor jezelf, een piramide. En dan bovenaan heb je een puntje. Iedereen kan zich optekenen, op gewoon een, een piramide. Bovenaan, een puntje, bovenaan, dat is Yeshua. Okay? Hoe lager kom je, hoe, hoe hoger jij komt, hoe, hoe meer zielen zijn, die zich meer, in grotere mate, in overeenstemming hebben gebracht met, ja, met Yeshua, ja, met de wens om te geven. Hoe lager je komt, te grotere massa wordt het, ja of niet? Het is niet anders. En helemaal aan de bodem heb je dan helemaal, alle, de meeste massa die dan blijft, de meeste, ja, in, in, in hoeveelheid. Ja, kijk nou, hoe meer je naar boven gaat, hoe dunner wordt het, doors, doorsnij, betekent erg weinigen zijn, die, hoe hoger, ja, die bij Yeshua komen, zeer weinig. Altijd is het zo, want, en kijk nou, hoe meer, hoe dichter kom je bij de Yeshua, hoe meer, uh, in, in, hoe, in, hoe meer, Ga je samenvloeien als het ware met hem. Hoe meer, hoe naar beneden, hoe meer naar beneden, hoe meer dispersie, hoe meer, zeg dat, dispersie, hoe meer, uh, hoe minder dichtheid is er, ja. Uh, en hoe hoger komt het, hoe, hoe des te de dicht, dichtheid groter wordt, ja, dus de, de essentie wordt meer, meer geconcentreerd, precies. En dan kijk nou goed wat men zegt: dat Yeshua is voor iedereen. Ook dat is dat klopt, dat maar aan de ene kant is dat wel iets wat aannemelijk is, bijvoorbeeld voor uh, christelijke uh, specialisten die in het christendom zijn. Dat is wat zij voor hen aannemelijk zeggen. Jezus is voor iedereen, klopt waarom? Niets is, ben, niets is beneden wat er niet is boven, ja of niet, alles komt van boven, alles komt dus van die punt, dat puntje van de piramide, dus alles komt van, die, van Yeshua, ja of niet, dat is de hoge ketter, en hoe hij meer naar beneden komt, dus in elke, elke stuk, elke, elk puntje in van die piramide heeft ook iets van Yeshua, ja of niet, in principe wel, want elke, elke ziel heeft ook een klikker in zichzelf. Dus iedereen heeft ook iets van Yeshua. Dat klopt. Dus horizontaal klopt het wel. Ook horizontaal betekent uh, dat het Yeshua voor iedereen is. Absoluut. Voor elke mens. En zoals ik jullie zeg. Voor Chinees. Ze weten nog niet. Maar ook zij worden ontwaakt En andere, Indiërs, et cetera. Ze zijn allemaal nog bezig met hun nationale religie. Eigenlijk, Bijvoorbeeld Indië. Lukte het daarom, meer Shua, om iedereen lief te hebben? Omdat hij in mensen altijd iets uh, van de keten kon zien. Ja. Right? Want ja, uh, ik vind het zelf heel moeilijk om lang met mensen om te gaan die helemaal niet streven naar... Oké, okay, natuurlijk in elke mens is er wel. Potentieel natuurlijk in elke mens. Wij weten dat na, na het breken van Kilim in de wereld Nicodem... en ook naar het breken van... naar het verbrokkelen van de ziel van Adam... in elke ziel... hebben we nu... wat hebben we in elke ziel? Kelim de... Uh, hebben we en... Kelim van het geven... en Kelim van het ontvangen... en we hebben dan Chassadim... En plaats voor chassadimen en gorot. Dus we hebben... alles is vermengd... Ja duidelijk. na het breken... elk stukje heeft in zichzelf... Heeft, heeft als het ware... Van deeltjes van boven de gezin en onder de gezij. Dus het goede, boven de gezij is het goede, en onder de gezij is het kwade. Ja of niet? Dus elke mens zonder uitzondering. En dat is ook moeilijk te begrijpen. Moeilijk, te, moeilijk, moeilijk hoe zeg dat? Moeilijk uh, uh, dat, uh, als het ware, te aanvaarden: dat elke mens dat heeft. Hoe kan dat elke mens dat hebben? Dat zijn zo'n schurken. Zou Hitler dat hebben? Ik had in de nachtles gezegd... dat de Hitler heeft het ook gehad. Ook Hitler heeft ook... een goede en slechte, slechte eigenschappen Alles heb ik gezegd. In de nachtles heb ik het ook gezegd. Elke mens... Elke, zelfs de, de, de, de grootste... Uh, vernietiger... Hij heeft het ook gehad. Hitler heeft het, als hij uh, langs de vernietigende steden, door hem vernietigende, door zijn leger vernietigende, vernietigde steden, om met zijn, zijn auto gewoon passeerde, dan zag hij dan die honden, die hongerige honden die gewoon door de straat heen eh, liepen, uitgemergeld zo'n verschrikkelijke toestand, dat hij huilde. Hij <coughs> kreeg tranen, want iets menselijks kwam bij hem. Niet de mensen die hij doodde, maar bijvoorbeeld, maar, maar, maar de dieren wel. Een dier is ook een soort, uh, is ook een deel van de schepping. dus Er was bij hem een zeker sentiment. Eh, dus niet te de denken dat het is, elke mens heeft in zichzelf iets goeds en, en kwaad Heellijk. En niet alleen, kijk, wij spreken altijd van de toestanden waarin de mens zich bevindt. De toestand van, heellijk, de toestand, er bestaat een toestand van goede, de mens die goed is op dat moment. En er bestaat een toestand waarin de mens boosdoener is. Er bestaat een toestand waarin de mens rechtvaardig is. En maar niet dat de mens, en we kunnen zeggen dat een mens is rechtvaardig, is rechtvaardig betekent dat het zijn eigenschap, het is zijn, zijn, als het ware, hij kan hem stigmatiseren als mens die rechtvaardig is. Geen mens ooit was rechtvaardig op zichzelf. En geen mens, geen enkel ooit, behalve Jeshua natuurlijk, want dat is een mens, dat is, uh, is een speciale ziel, dat ooit eind, hier, het is aan de top van de piramide, kan niet één kan niet twee zijn. Ja, de puntje van het puntje van de piramide kan alleen maar één zijn. Alles wat eronder is, kan twee, tien, zoveel so als je wil, zoveel so miljarden als je wil, maar een top van de piramide kan alleen maar één zijn, en dat is je Maar een mens kan je niet zeggen dat een mens een uh, vernietiger is, is of een mens misdadiger is. Is. Het is een toestand. Het kan ook een lange periode, een periode duren. Dat hij uh, misdadiger, misdadige toestanden beleeft. In die misdadige toestanden verkeert. Maar er geen mens. Goed, onthoud dat het, het is erg moeilijk om dat aan te nemen. Dat. Geen mens ooit was 100% schurk. Slecht absoluut bestond, bestaat en zal best, niet bestaan, want zou de schepper dat niet laten op de wereld komen, iemand die zo so is. En dezelfde Hitler die in deze generatie, die in die generatie van, waarin hij dus actief was, met zijn vernietigingsideeën uh, uh, en uitwerkingen van zijn ideeën, in de volgende generatie, in de andere generatie, wie weet wanneer, het weet, is niet aan ons gegeven. Zal komen in de vorm, uh, in een ziel van, om te corrigeren wat, wat zijn ziel is. Zal komen misschien een geweldige, zal een geweldige correcties in de wereld brengen, zo'n ziel als zij. Het is... Alles is mogelijk en we weten niet waarom de ene zo is en de andere zo is. En omgekeerd, iemand die hier in een, in een bepaalde in een bepaalde uh, uh, in een bepaalde zijn incarnatie goede dingen schijnt te doen naar buiten. We weten niet hoe dat allemaal is. En wij denken, oh, deze is een heilige. Deze is dat. Ja, dan in wat zo zegt, dat uh, ik heb hem nooit gekend nee, dat, Terwijl alle mensen kijken naar die mensen en die zeggen: uh, deze is een echte een heilige. ...ja... Zo moeten we dat zien: dat elke mens, geen stigmatisatie, want elke mens heeft in zichzelf goede en slechte. En maar aan de top van de piramide staat alleen is alleen de ziel van Yeshua. Geestelijke piramide, natuurlijk. Deze nou, ook een, een piramide van de zielen. Oké, maar dat is duidelijk. We spreken geestelijk. Alles is. Alles, kijk, alles wat in de hogere werelden is is ook terug te vinden in onze wereld. Geestelijke piramide, wat ik spreek hier over de geestelijke, over piramide naar uh, traptreden, geestelijke traptreden, kan je ook vinden in onze wereld, in de wens om te ontvangen voor zichzelf, ook in de mens die hier zit, hier op aarde is. Kan je ook precies dezelfde piramide zien, ook hier in onze wereld, naar wat men doet, <coughs> hier in deze wereld, we altijd piramide. Altijd in elke opzicht. In elke, eigenlijk, in elke branche heb je ook een piramide. In elke wijzigheid elke heb je ook altijd een piramide. En aan de piramide, Maar alles van boven. Dus geput wordt alles van de klie van Jezus. De, de, alleen de, de punt die ons verbindt met het licht... Dat is de punt van de piramide. Waaruit dus het licht. Aangetrokken wordt naar deze wereld. Kijk nou. Dat zijn allemaal kilim van de mensheid in de piramide. Als piramide. Hoe? Als aan boven, boven de punt. Boven de bovenste punt. boven De punt van de piramide. En de piramide is zoals so, so we dat zien. Als we dat zien van boven zien. We dat de piramide zit in, in het centrum. Ja? boven, maar wel in het centrum van, het, van, van de hele piramide. En boven de piramide, daar is het licht. He? Boven. En je kan ook zeggen dat in dat puntje, wat wij zien als puntje voor ons, een puntje, daar zit in dat puntje, zit ingebed het licht. Vader. He? Dus hoe kunnen we dat, hoe kan het licht naar naar komen naar die piramide, naar elke deel, elk willekeurig deel van, de, van deze piramide. Alleen via de toppunt. Niet anders, niet via de zijkant. Want bestaat een wet, niets komt van, niet, alles wat komt, alles komt komt eerst van de hogere naar de lagere trapte. Eerst komt naar de top van de piramide en dan wordt het gedistribueerd gedistribueerd naar alle andere gelederen... in deze... piramide. Dus als iemand zegt... ja, ik... Uh, die uh, roept Yeshua... aan met zijn woorden, maar... zijn hart... Um, dus zijn ware bedoelingen... zijn intenties... zijn niet waar... dan... zegt Yeshua dat... Uh, uh, nooit heb ik jullie gekend. Het is zeer bijzonder wat um, deze wat we leren over Yeshua. Het is bijzonder waarom je kan alles leren over het geestelijke maar als je begint over Yeshua te spreken dan dat is eigenlijk het moment van de waarheid. Telkens wanneer we, we, men begint over Yeshua spreken, betekent dat in het geestelijke werk, niet in, het, in, de, in de kerk of zo. Want daar is gewoon, doen, doen Men doet men dan omdat men dat heeft dat aangeleerd, van kind, van kind af aan. Ik zeg niet dat zij uh, geen goede bedoelingen hebben. Natuurlijk hebben ze goede bedoelingen, alleen ze hebben geen gereedschap. Het is nu de tijd, voor het eerst wordt het aan de mensheid gegeven als de tijd is gekomen van de komst van de Mashiach. Daarom. Uh, wordt het onthuld, de geheimen van de Kabbala, van de Torah wordt onthuld nu. Maar, het is altijd in, in het moment van de waarheid. Je kan leren met iemand bijvoorbeeld Kabbalah zoveel jaren als je wil. En diepe dingen, zorgen, et cetera. En, Zolang so je de naam Yeshua niet aanraakt, dan blijft hij studeren. Maar als je Yeshua begint over Yeshua spreken, dan valt hij weg. Dan valt de mens weg en dan opeens. Hij gaat liever andere, allerlei andere dingen leren, maar niet deze naam. Deze naam kan men niet met deze naam zich bezighouden, kan men niet liegen. Eigenlijk, want Yeshua doordringt de mens tot zijn laatste uh, cel, cel van de mens. Je kan je niet met Yeshua bezighouden, zonder dat je laat Yeshua doordringen jezelf volledig. En daarom Yeshua zegt, ik, ik zal ik zeg, dat hij zal antwoorden aan hen, ik heb jullie niet gekend. Jullie hebben mij niet aanvaard volledig. Dat wil zeggen, alles wat ik zei over het koninkrijk der hemel, jullie hebben het niet nageleefd. Alleen maar lege leuzen losse woorden, precies. losse woorden van de schepper, van die dit, van die zo is. Het is merkwaardig. Ik, ik zeg het, ik vertel het je ook over praktische, over echt iets wat uit het leven gegrepen. En bij mij iets, ik uh, heb nu net uh, iemand, een Amerikaan kwam bij mij, en die al zoveel so jaren leert Kabbala en ik zie wel, heeft Hebreeuws kent en alles. Hij heeft ook een groep in Amerika. En een mooie brief heeft hij meegeschreven geschreven. In een mailtje gestuurd. Een Joodse man. En ik weet, ik zag het wel, dat hij wel geleerd heeft. jongere jonger man. Maar oh, drie kinderen heeft dus niet zo jong. Ik bedoel, veel jonger dan ik. Maar, en hij schreef mij en zegt... Ik heb gezien, ik heb dit en dat... En ik wil ook, hij zegt tegen mij, ik wil leren bij jou, jou als raaf hebben, en hij ziet natuurlijk in mijn foto, zo een beetje zo, ook een guru en alles, maar hij, hij zag ook dan, gelezen had, die boeken, et cetera. Dus hij zegt, ik wil jou, jou als raaf hebben, en dat werken eraan om smiga te ontvangen, dus om, om een... Om een Ka een diploma als Rav, rabbi in de Kabbalah te ontvangen. Maar hij zegt dat dit niet... Hij kan, ik, ik zeg, een diploma halen van rabbi... van een gewone Talmudacademie is alleen, is, hij, zie, zag, zag, zag, lag, hij heeft het gelezen bij, bij ons op onze site... dat dit een papiertje is. En hij wilde natuurlijk van mij een leren... om dan echte, echte smiga, dus echte... Spiegel betekent handlegging. De hand legt op hem. En dat hij hem toeweet, Hij hem toeweet tot, tot een rabbi in de kabal. En natuurlijk heb ik niemand. Om, okay. Nog niemand heb ik. nog niemand. Natuurlijk jullie zijn mijn leerlingen. Of aan jullie geef ik het door. Maar natuurlijk. Ergens. Zou ik. Niet zou ik willen. Maar als Hashem zou willen. Iemand sturen naar mij. Ja die bijvoorbeeld zo'n joodse man. Die echt. Leert en ook veel in de Tebreus en kan ook diepe dingen leren. Hij leert ook, uh, uh, hoe heet het, uh, Eindboeken, de laatste boeken van, van Arie. Natuurlijk is het, is het niet op zijn plaats en wat hij leert, maar hij leert dan Shara Gilgulim en, alle, en dat, dat soort dingen. En ook Zoger, wat hij leert natuurlijk is, is, ik zie het wel direct dat dit heb ik, ik heb hem gevraagd, laat me zien wat je leert, en natuurlijk is het de manier waarop, is natuurlijk kinderlijk, maar doet het er niet toe, maar hij weet, hij kan, hij heeft geel en, uh, en, dus hij wilde dat wel, dan dacht ik, nou oké, okay. ik geef uh, al dit een kans, begrijp, en hij wilde dat, okay. ik zou graag willen dat iemand zo begeleiden, duidelijk, dat, dat hij dan, Echt een specialist wordt in de kabal in de zin dat hij toegewijd wordt, van boven toegewijd wordt door mij. Ik kan alleen helpen hè? Dus ik heb hem nog een, nog een ander mailtje gestuurd. Hij heeft mij antwoord gegeven wat, wat hij leert, et cetera. En toen had ik en hij dacht waarschijnlijk dat ik hem tet-tet met hem zo dat studie doen. Eén, dus alleen aan hem, apart, zo. Maar dat doe ik niet. Want Yeshua zegt tegen mij, Yeshua, mijn leraar, mijn hoogste leerer, de top van de piramide zegt tegen mij, wat ik jou fluister in je oor, s'nachts, jij moet het overdag, uit de, uit de daken moet je het, uit de daken moet je dat verkondigen. Ja of niet? dat begrijpt het? Het moet niet stiekem zijn, het moet niet uh, mondje tot mondje. Mondje tot mondje betekent dat iets anders Natuurlijk van mond tot mond, maar betekent niet stiekem ergens... Uh, ...maar dat ook anderen kunnen uh, eventueel iets eraan hebben. Dus had ik hem voorgesteld, het forum, de Russische forum, ik heb jullie verteld... ja, ik participeer in het Russische forum, daar heb ik dus een, een Engelse site... ...Engelse forum gelanceerd. Dus gevraagd mijn die, die manager. En daar heb ik zijn twee brieven... ...geplaatst, maar zonder... ...zijn naam te noemen natuurlijk. Op dat... Op die, manier, ...op die manier heb ik hem... ...voorgesteld, zullen wij dan via die... ...forum dat leren. Je hoeft niet jouw naam te noemen. Kan, mag wel. Bedoel, maar liefst wel. Ik bedoel dat jij... ...naam in ieder geval noemt. Dat jij, dat jij laat zien dat jij... ...open-minded bent. Ja? Dat jij openlijk, dat jij niet... Uh, uh, stiekem, die dingen wil alleen maar leren, dat... Uh, als een mens niets te verbergen heeft, dan zegt hij dan, oké, okay, natuurlijk wil ik het wel, maar dat interesseert mij niet, eigenlijk? interesseert mij niet dat nou, het is juist goed dat andere mensen ook leren van wat jij mij leert. Want anderen kunnen ook lezen ook wat ik hem, met hem uh, leer. Maar het opstegen langs de piramide, dat is aan jou, aan iedereen duidelijk. Dus het, hij zou kunnen, ik zou met hem kunnen dan leren via deze forum. Iedereen zou kunnen zien, zou transparant zijn. Hij zei ook dat hij ook transparant was. Als je transparant bent, dan moet je ook laten zien dat jij niets te verbergen heeft. Zoals Jesu ons leerde. Ja. En niet ergens daar in de keldertje zitten daar een tegenover elkaar. Het zo. Dat is trouwens, ja. dat, nou, dat, dat hij was geen, ik heb hem dus de, het adres gegeven van waar ik het geplaatst. En hebben zijn naam niet genomen natuurlijk daar, maar ik heb al die brieven, twee brieven heb ik dus opgelaten, uh, heb ik dus de, daar uh, uh, geplaatst. En geen antwoord meer. Zo so was hij klaar. Hij was klaar daarmee. Direct was hij klaar daarmee. Dat hij zijn studie wist. Dan is het niet meer nodig was. Om, voor hem, om verder te leren. Hij wilde dus een uh, rabbi in de kabalen zijn. Maar hier direct was hij dan afgeknapt. Want hij dacht nou via mij. Dat één na één tegen één Zou so ik hem zo so kunnen. Dan een beetje hem leren. En een beetje zo. So, zo so, so al die rabbijns. Uh, ...studie, weet je, maar dan wel op de manier van Kabbala... ...maar dan, dan iets persoonlijks. Ww, ww, ww, persoonlijks is de... ...wat is het persoonlijks van, wat, wat van onze studie? Is? Het opstijgen langs de... ...de, de piramide dat iedereen is... is, is ...ja, niet, ik zeg jullie niet dat we moeten horizontaal zitten. iedereen. Zelf, door zijn eigen werk, door zijn eigen verbondenheid met wat we leren met de Yeshua, kan jij komen ho hoger op, op de, in, binnen jouw eigen kilim. Yes? Het is eigenlijk, eigenlijk is het een piramide binnen jou. Duidelijk, Je, het moet jou niet interesseren of het piramide is, hoe zit het tegenover, hoe is het... Hoe zit ik dan in, in, in, ten aanzien van deze piramide ten opzichte van... Ja, dat is bijvoorbeeld ten opzichte van Henk. Of die andere. Want wat, is, wat, wat zal je helpen? Alleen binnen jouzelf. Maar tegelijkertijd in, het algemeen, in dat algemene aspect ook steeg je op, teg, uh, uh, op langs de algemene piramide. Maar... Voor je, wat voor jou belangrijk moet zijn, is dat binnen jou zit ook precies dezelfde piramide. En boven jouw piramide heb je Jezus. En daar strijven je daar, daar, daar naartoe, en dan vullen jouw piramide die leeg is, vullen dat met licht van Jezus. Maar als iemand uh, misschien, zeg maar, onder de piramide is ten opzichte van jouzelf, en die heeft een ongelichte vraag. Over iets wat jij misschien kunt halen ja, van diegene, ja. dan is het toch goed om het te geven, ongeacht de vraag of je Absoluut, bent. want kijk, als, in het, als zelf stel dat iemand is in het algemene aspect onder de piramide, ja, bijvoorbeeld bevindt zich alleen in onze wereld leeft, en niets anders, maar die je vraag stelt. Elke ziel, eigenlijk, goed, zelfs een mens in onze wereld die absoluut niets doet niet werkt aan zichzelf, deilig. alleen leeft door zijn eigen vijf zintuigen, en niets anders. Elke mens, we hebben gezegd, heeft in zichzelf goed, goede en kwaad. Dat het bij hem niet bewust, nog niet bewust, in zijn bewustzijn gekomen, dat is zijn eigen ontwikkeling, ja, zijn eigen fase van zijn ontwikkeling, maar iedereen, absoluut iedereen, zonder uitzondering, heeft deze structuur in zichzelf. Dus als je hem iets vertelt, of uh, bijbrengt, bijbrengt van de piramide, de plaats waar jij bevindt jezelf, en hoeft ook niet altijd vanuit jou, en altijd moet je natuurlijk vanuit jou, nee, jij moet wat je doen, je moet het doen via de leer, moet je brengen altijd via jouw kilim, je kan niet anders doen. Kijk, anders wordt het blabla, bla, anders wordt het praten, zoals, zoals, die, zoals zij dat leren, dat allemaal alleen uh, lopen ze naar een, naar een uh, boekenkast om daar iets te, te halen, een boekje te halen en dan vertellen, en laten, en uh, dan gaan, we dat, gaan ze dat mee uh, citeren daar wat iemand anders ooit had gezegd. En, maar je moet altijd via jouw eigen kilim doortrekken en dan vertellen aan hem in, op die manier... Dat dit hem helpt. Eigenlijk. In de bewoordingen die hem helpen. Eigenlijk. Hoe dan ook. Dat kan. Dat kan altijd. Dat kan wel. Ja. Want je krijgt altijd vragen. Tenminste, dat gebeurt mij regelmatig. Ja. Als ik dan merk dat iemand een oprechte vraag heeft. En ja. ik kan de intentie opbrengen om het ook oprecht te geven. Dan Absoluut. Dan nou, moet je dat. Dan moet jouw hart, jouw hart moet jou uh, uh, dus aangeven, moet je het wel doen ja. of niet. Altijd luister naar je hart. En altijd die eerste impuls is altijd krachtige en belangrijke. Luister altijd naar je hart, naar het impuls van je hart. Want in ons hart zit, ik bedoel hart dat begrijpt. Ja, niet het hart dat Pompt, pompt uh, bloed pompt. Maar het hart, het begrepende hart, altijd geeft, is, is feilloos. Het hoofd, het hoofd maakt ingewikkeld, het hoofd maakt allerlei berekeningen. He? Het is ons verstand. Maar het hart kan niet liegen. je dat? Het hart is absoluut een feilloos instrument in de mens. En als je je hart voelt om dat wel te doen of niet te doen, moet je het doen of niet doen. Okay. Dat is zal dat al altijd via door je hart laten metingen doen door je hart. Alleen door je hart. Dat is het verschil tussen de ware aanpak van Yeshua en... Door allerlei verstandelijke beredenieringen, zoals men dat doet in allerlei religiën, etcetera. Well, maar waarom is het toch? Er um, bestaat nog een aspect, maar ik wil nu niet erop ingaan nou laten we gewoon verder, nog even verder gaan. 24. Lachen, kol ha de volgende regel, et dwarai, eile. Vasautam, adameihule ish hacham, asher bana, et beito alhatsur. 24. Lachen daarom, kol ha ieder die luistert. De volgende regel, edwari, naar, naar deze mijn woorden. Was out en doet hem? zie dat, luistert <slug> en doet hem. Adamé, hoe ik zal hem vergelijken met een man, met een gacham, met een wijze man. Asherbana bijto die zijn huis bouw, bouwt op een rots. 25 en tageshem Veïn eret ha-geshem. Veïn ishtefu Hahu nechalim ki, de volgende regel reichel, yusad al en dat is ook geweldig wat je ons nu vertelt. En die zurde, die, eigenlijk waar hij over spreekt, over de rots, dat is Yeshua. Kijk wat je zegt. Wa jere en het gaat regenen, en wanneer het gaat regenen, wa is te foe en de stromen, de rivieren, de stromen gaan gieten, en wanneer dus de stromen gaan gieten, waar je en wanneer de uh, winden gaan waaien, wanneer je ubabaydahu en zullen zij storten zich, zij zullen zich storten op deze op dit huis dat hij gebouwd had. Zelona en het zal niet vallen. Ki want het is. Gegrondvest op de rots. En deze rots is Yeshua. Dat is dat puntje van de piramide. Er is geen andere rots. Er is geen andere. andere. Uh, uh, tzur. Een woord in het hele getal is Tzur. Er is geen andere rots dan Yeshua. We willen zijn hebben. We call Hashomea et Eile. We loya seotam. is ish ba'ar. De volgende regel. Asher bana et Beito ala hoi. Let op. We call Hashomea et Eile. En ieder die luistert naar deze woorden. Naar deze mijn, naar mijn deze, deze mijn woorden. Misschien is het niet goed. Maar zo in de, in, de, so in de taal is het. Naar mijn deze woorden, zegt hij. En zal zij niet doen. Zie je dat? Doen. Doen is belangrijk. Daar gaat het om. Luisteren en doen. Jedomé zal vergeleken worden, vergeleken, vergeleken worden met een man. baar met een dwaze man. Asher bana, de volgende regel, Asher bana het Beito, die zijn huis bouwt op het zand. Het zand of de zand? Het het. Op het zand, ja, op het zand. 27. 27. Waar jere da Geschen, waar is het voor naar Halim? Waar. Weinerswoe de volgende rekening, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, weinerswoe, en de winden wij pgoo, wij babait, en zai zullen, zullen slagen. klappen, slagen tegen de dit huis, wij en het zal vallen. Waar hij mapalato en zijn vallen zal groot zijn. 28. Wij ke galot ayeshu Difogun aleich reich. Leda beeret advarima eil. we shto am ham alto ratu. Vaihi net vas ki kavod Yeshua leda beeretun Yeshua be endigde. Deze woorden spreken deze woorden. Deze woorden. Ik doe het in volgorde zoals ik net lees. In te spreken deze woorden. Hij stomme hem hamon en de menigte uh, stond versteld. Altijd dat ook over zijn leer. Die hielden de melamed of tam de volgende regel: die is schildt onwelo kasofrim, want hij leerde hen als een man die macht heeft en niet zoals schrift geleerde. En het is geweldig, geweldig wat je ons nu vertelt. Jij kan spreken met de macht, alleen wanneer de macht, jij ervaart de macht van Yeshua. En Yeshua, omdat in hem is ingebed het licht, de vader, daarom had hij de macht. Waarom had hij de macht? Omdat, nu, Waarom? Waarom had Yeshua de macht? Omdat hij was heel ketter. Kindsverhouding van ketter. Dus zijn partsoef was opgebouwd te, tot ze ketter bovenste ketter en onder de ze onderste ketter. En Al, dat was één. Zonder scheiding zoals bij ons. Geen mens op aarde heb je die, die, die niet tweeledigheid heeft in zichzelf. Geen mens op aarde was, is en zal zijn. Die geen twee strijdende koninkrijken in zichzelf heeft. Duidelijk. En dat vind je nergens anders. Alleen bij Yeshua. En alleen Yeshua leert ons, de basis kregen we in Yeshua. Ja? Dat hij leert ons dat om het koninkrijk één te maken, om boven de geze en onder de Gazé één. Te maken. Huh? En dan heb, je de, dan heb je de macht, dan krijg je de macht uh, in jezelf, wat met niets, met geen enkele macht vergeleken kan worden. Het heeft niks met de te maken. Nee, geen Napoleon, geen Hitler, geen welke machthebber, Alexander de Grote, niemand zou deze macht. Niemand van hen had deze macht. Wat Napoleon had gezegd toen hij zei, hadden hem gevraagd. Een paar dagen in mijn leven, een dag, misschien vijf, zes dagen, voelde ik mij een beetje zo op mijn gemak. Maar andere, al, al, al, al, alle anderen, was alleen maar zwoegen en, en alle andere dingen. Geen enkele machthebber die, die heeft de macht. Hij alleen zichzelf alleen verhaart. Ja, net zoals faro De die verhardt zichzelf en daardoor kijk nou allemaal hebben ze harten van alle handen, ze hebben geen harten meer, allemaal hebben ze die pompen, die, die kleppen kleppen, al die klappen kleppen die dan uh, kunstkleppen in plaats van harten ze hebben geen harten ze hebben allemaal hartaanvallen en allemaal hartpatiënten ja, ja, allemaal hartpatiënten zijn, begrijp je? Elke machthebber is een hartpatiënt, eigenlijk. Ik zeg niet dat niet alleke, en elke hartpatiënt is een machthebber, maar ik bedoel, elke machthebber heeft, is ook een hartpatiënt. Niet omgekeerd, het hoeft niet altijd precies hetzelfde omgekeerd te zijn, duidelijk. Maar de macht, de ware macht is de macht in jezelf. Dat de mens moet de macht hebben binnen zijn eigen kilim. Ja, het is, net is zo. Dus, de, iemand, dus die die. Die verhaard. Nou, ook net zoals die, die, die, die vergeet, vergeet, vergeetachtig worden. Dan vergeten ze dat net zoals mevrouw Thatcher. Ja, ze is dus ook vergeten al lang Vanaf toen ze 70 was, begon ze vergeten, of nog eerder. Eigenlijk, omdat alles wordt ge, ge, gericht naar alleen maar naar de aardse macht. Alleen maar weten. Alleen maar heersen met je hoofd. eigenlijk. En dat is geen macht. Dat is eigenlijk een, een tijdelijke. Daarom Yeshua had gezegd. Wat heeft een mens. Wat heeft de mens. Jeshua had ons ook geleerd. Wat heeft een mens. Als hij de hele wereld zal overwinnen. Maar zichzelf zal verliezen. Ja. Eigenlijk. Dat is het enige. Wat wij doen. Is het. kijken wat, wat. Als je wil leven. Waarlijk leven. Dan moet je. Alle macht moet je dan weg promoveren van jezelf. Het is niet belangrijk. En maar jou, de macht in jezelf, de macht over wie? De macht over de slechte neiging in jezelf moet je hebben. En de slechte neiging moet je dan niet alleen overwinnen, nee, maar, maar dat werkt niet. Huh? Dat werkt niet. alleen overwinnen betekent dat hij... Dus dat ja, dan, dan heb je toch wel twee koninkrijken oké, okay. de ene is de baas, ja. de ene is de, de meerderheid, als het ware, de ene de, de is uh, de ruler, die regeert, regeert, en de andere is ondermijnd in dat, uh, ja, dan is het ook geen, geen dat is geen, geen leven, geen vrijheid, geen macht, echte, echte macht. En de macht is wanneer alle krachten... Dus boven de geze en onder de gezet, die twee koninkrijken, dat jij verbindt en kan men niet verbinden, dat nooit, niet, geen op geen andere manier, dan door man op te brengen en te gaan boven het verstand. Telkens naar Yeshua gaan betekent, telkens, telkens, elke keer wanneer je gaat naar boven, naar Yeshua, boven de gezet, dan laat je jezelf los, uiteindelijk laat je jezelf los. En daarmee verkreeg je het leven. Laat jezelf de wens om te ontvangen los. En, en daarmee verkreeg je het leven. En dan komt het leven dan in die plaats waar je je los hebt gemaakt. En daarmee, dat gaat dus naar onder de gezet, naar de plaats van de scheiding. Waar wij de scheiding, de scheiding hebben. Dus de plaats waar onze navel is. Daar is de plaats waar de scheiding is. En dat is dan de... en daar, daarmee komt dus de, de, de eenheid. Hebben we nog tien minuutjes? So dan wil ik u iets geweldigs iets nog vertellen, wat iets misschien erg kort, en dan gaan we in de volgende keer misschien nog verder daarmee. Want ik had u, nog, wat we hebben gesproken een in, in, in les, of twee lessen daarvoor, we hebben gesproken over de over de steun, of zeg ik dat, over de Verankering. En ik had toen gezegd, in technische termen, had ik gezegd, ik begrijp wat ik zeg en ik voel het ook wat ik zeg, maar misschien is het moeilijk te voelen. Hoe kan je dan je zot verbinden met de kiveret? Eigenlijk. Met de bovenste, oké, okay, via de andere kiveret, via de onderste kiveret, hoe kan je dat verbinden met de, met de bovenste kiveret? Dat is eigenlijk wat we, wat allemaal de, de hele clue, om te verbinden dat onder, het onderste koninkrijk met het hogere koninkrijk dat is allemaal wat waar we het ook over hebben en dat is ook de macht waar Jeshua ook Jeshua de had deze macht en dat was ook dat het volk, volk hoorde dat en, kon, kon het, en was versteld omdat, omdat hun geleerden spreken dat niet, ook ik liep over de hele wereld naar alle de grootste rabbies van deze wereld en niemand van hen gaf mij een indruk dat die macht had dat je macht over zichzelf gaat. Geen één gaat over de hele wereld. Ze zijn allemaal bla bla. Ze praten alleen woorden. Woorden, maar doen niet. En daarom hebben ze geen macht. Geen één werkt met zichzelf, aan zichzelf, zo dat om die twee te verbinden. Zij praten met twee tongen. Altijd praten ze één ding met het bovenste. Dus boven. Zij praten tegen het volk met. Die lippen van boven de gezij. Maar onder de gezet is niet verbonden bij hem. Nou, wat heb je eraan? Ja, dokter, ga eerst jezelf uh, genezen. En wat moet je doen? Oké, okay, we leren dat. Je moet het je soort verbinden met het je veren. Het zijn natuurlijk woorden. Hoe kan je dat voelen? Hoe kan je dat voelen? En ik iets wat ik had gedacht, iets, hoe kan ik dat aan jullie dat uitleggen? Um, hoe, moet je dat, hoe moet je het doen? Uh, of wij doen het zo dat we misschien de volgende keer dat doen? Dat is vijf, minuten voor. vijf minuten voor de. Um, Ik voel dat ik nog weinig, weinig, weinig tijd heb, omdat volgende week, anders wordt het rommelig. Um, nee, we moeten het niet, niet veruitbreiden. Van wat maar wat Yeshua had gezegd over dat wat de, het volk voelde in hem, dat hij macht had, dat is, alleen bij Yeshua kan je dat zien, want hij spreekt van die eenheid van hem bij hem, is de absolute eenheid. Van boven de gezin, onder de gezin. Want boven de gezin, onder de gezin bij hem, is Klieb Ketter. Ja, Klieb Ketter heeft geen wiel. Deze kracht van hem, dat is iets wat ik ook steeds... Ik verwonder mij ook altijd over hem nog als kind. Dat deze kracht, hoe kon dat deze kracht zo, zo zijn eenheid. En dat vind je nergens. Bij geen andere kan je dat vinden. Omdat hij sprak al van de positie van het volmaakte koninkrijk. Koninkrijk der hemel leefde in hem volledig. Dat is wat ook wij met de dag moeten we ons corrigeren. Steeds verder door verbinding, steeds door verbinding met Yeshua, stap voor stap, maar niet denken so als het naïvelingen denken dat het één keer dat men kan iemand, uh, dat Yeshua had iemand genezen en dan klaar, die mens was al voor, was helemaal oké, okay, etc. Hij he, he, genees hem op dat moment. Als momentopname. Maar wat zei hij, wat hij, wat hij, wat hij in de regel aan de mens die hij Yeshua genezen had? Ga daar naartoe, ga naar de tempel, breng daar een over zoals so zij dat doen of zo, so of, of doet erin toe wat. Maar hij zei, en zondig niet meer. Maar zondig niet meer. Dus dat, zie je dat? Niet dat hij genezen had één keer en voor altijd. Het was een gewoon, hij moest het wel doen, hij wilde dat laten zien, uit barmhartigheid en om de wil, om de kracht van Hashem te laten zien in deze wereld, dat hij de Mashiach was. Dan, dan had hij dan vele uh, die, die gevallen die hij doet, waarmee, waarin dus hij de mensen had genezen. ...was alleen eenmalig natuurlijk. Dat is een smal paardje... ...wat je zo verder uit moet doen. Verder precies. En hij, zei, hij, hij had de kracht... ...gegeven aan deze mens... ...om op dat moment... ...de waarheid te zien... ...en die verbinding te maken... ...tussen zijn boven de gezei... ...en onder de gezet. Dat is de genezing. Denk? Ja. Boven de gezet en onder de gezet ...te verbinden. En hoe, jij gaat, hoe kan je dat voelen ja zal ik bezaten zijn, Je zal me dat onthouden. Hoe, hoe kan je dat voelen als mens? Teg, niet alleen wat ik jullie technisch had uitgelegd is, ook dat is al oh, dat is kracht om je zot te verbinden. Maar je kan ook zeggen, nou oké, okay, maar hoe kan ik dat je zot verbinden met met je verheid etcetera? Toch wel geeft me toch wel te voelen ja. dat ik dus zal ik dan proberen dat de volgende keer dat uitleggen Want dat is. De manier om binnen jezelf de macht, de macht, de macht steeds krachtiger, groter te, te laten. Jouw eigen macht over jouw eigen wensen, over je eigen lichaam. Dat is de macht, dat is de ware macht dat aan de mens is gegeven. Om die te hebben over zijn lichaam, over zijn wens om te ontvangen, over de kwade in zichzelf.